Lijkt de macht te heroveren. Na de decennia lange heerschappij van deze partij kwam in 2000 de centrumrechtse liberale partij van nationale actie aan de macht. Veel Mexicanen zijn teleurgesteld over hun resultaten. De strijd tegen drugsgeweld lijkt mislukt en de groei van de economie valt tegen. De inwoners van Liechtenstein hebben in een referendum besloten dat prins Alois niets van zijn macht hoeft in te leveren. Drie kwart van de Liechtensteiners stemde tegen in een volksraadpleging die was uitgeschreven door de democratische beweging in de Dwergstaat. Alois blijft daardoor het recht houden zijn veto uit te spreken over de uitkomst van elk referendum. In Liechtenstein kan iedere burger een wetsvoorstel indienen waarover dan in een referendum gestemd wordt. De wereldberoemde grafmonumenten in de Malinese stad Timbuktu zijn voor de tweede dag op rij aangevallen door islamitische rebellen. Zij hebben het voorzien op de graf Tombe omdat de overledenen volgens hen worden vereerd als heiligen. En dat zou tegen de islam ingaan. Volgens getuigen zijn er alleen al gisteren zeker drie mausolea met de grond gelijk gemaakt. De UNESCO zette de 16 monumenten deze week op de werelderfgoedlijst toen de moslimrebellen met de aanvallen dreigden. De VN-organisatie heeft de acties scherp veroordeeld. Het weer, vanavond droog en helder. Morgen soms sluibewolking en enkele stapelwolken, maar ook geregeld zon. Het wordt een graad of 22. De dagen daarna wordt het een paar graden warmer, maar neemt ook de kans op een bui toe. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu, Tep Welkom bij 2 uur Muziek hier op ZFM Zandvoort. We zijn begonnen met, uh, nou ja, zoals je op de achtergrond hoort... Uh, gitaarmuziek van Matthew Monfort of van het label Ancient Future. En de volgende, want we hebben nog heel wat werkjes te gaan... Is van uh, de heren Gio Ari. Ja, dat zijn twee, twee mannen die deze muziek gaan maken. En Changed Woods... Hele serie muziek gemaakt en daarvan regelmatig iets in dit programma Peaceful Radio. Wie je maar allemaal meelezen en uh, op zoek naar je favoriete artiest www.zfmzandvoort.nl En dan ga je naar uh, programma info of naar de website van Peaceful Radio zelf www.peacefulradio.eu Veel luisterplezier. plezier. فيها بحيله زو زره من غضار اللبصار ايش الثاني نعذوه ايش الثاني نخلطه ايش الثاني نقربه هذاك الغدار يغزر في بحيلته غزره اللبصار Zodra أبغاشي قر في هداك الحيل ونحسان ايش التاني نعنده ايش التاني نخلطه ايش الدامي نعنده هداك الغضار أيه وزر فيا بحيلته وزرامل البساط بحيل سو غزرة من لبصاها Van het label Phoenix Muziek Helaas hoor ik er heel weinig meer van Maar het gaat erg slecht met de labels De muzieklabels. En uh, mijn andere voordeel is dat ik een hele kast uh, nog bijna duizend cd's heb staan Waar we uh, nog steeds die programma al Radio mee kunnen vullen Dreams and Joys was dit van Eventier Zoals ik al zei van het label Phoenix Muziek We gaan afsluiten met... Uh, Time-out. En dat is Peaceful Radio natuurlijk. Bij uitstek een time-out. Ook voor het label Phoenix muziek. Ik kijk even. Luister naar. Trek 8 Soft Wind. Graag tot straks voor nog een uurtje. new age muziek bij Peaceful Radio. Hier op Sierum Zandvoort. Van ZFM Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur Herman Vriend met het NOS journaal In Kiev, Oekraïne, is de finale van het EK voetbal aan de gang Titelverdediger Spanje speelt tegen Italië In de hoofdsteden van beide landen volgen duizenden fans het duel op grote tv-schermen Beide landen speelden ook in de poolfase van dit EK tegen elkaar. In Gdansk werd het een week of drie geleden toen 1-1. In Mexico zijn de stembureaus open voor verkiezingen. De Mexicanen kunnen onder meer stemmen voor het parlement en voor een nieuwe president. De institutionele revolutionaire partij, die het land in de vorige eeuw ruim 70 jaar bestuurde, lijkt de macht te heroveren volgens de peilingen. Na de